Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Er is een sociaal plan voor de 1230 werknemers van Philip Morris in Bergen-op-Zoom die een baan verliezen. Philip Morris wil de sigarettenfabriek uiterlijk op 1 oktober sluiten. Er komt geld voor een ruime ontslagvergoeding en om de werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Een woordvoerder van het bedrijf spreekt van een voor Nederlandse begrippen ongekend goede ontslagregeling. Of de leden van de vakbonden er ook zo over denken... zal blijken als de bonden het akkoord voorleggen aan hun achterban. Bij Slavjansk in het oosten van Oekraïne... hebben pro-Russische separatisten een legervliegtuig neergehaald. Volgens de zelfbenoemde burgemeester van de stad... is het een Antonov-verkenningsvliegtuig. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat het een transporttoestel is... gevuld met hulpgoederen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Voetbalclub Rodester Belgado mag het komend seizoen niet meedoen aan de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Servische voetbalclub uitgesloten, omdat de club zijn financiën niet op orde heeft. De Turkse clubs Sivaspor en SKC Spor mogen niet meedoen aan de voorrondes van de Europa League. Die clubs zijn verwikkeld in een matchfixing schandaal.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 me die. Yeah.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 Think later when other naps kiss on my mouth I, I need you darling, come on, set the tone If you feel the fall, then won't you let me you know? We're taking